Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In eerste instantie zullen ongeveer 10 Oekraïnse piloten een F-16 training krijgen. Dat zei commandant der strijdkrachten onder Eichelsheim op tv bij OP1... De trainingen beginnen deze zomer, wanneer precies is nog onduidelijk. Later zullen meer Oekraïnse piloten worden getraind, maar eerst moet volgens Eichelsheim worden bekeken hoe het gaat. De piloten hebben vooral ervaring met MIG-straaljagers van de voormalige Sovjet-Unie. Het staat nog niet vast welke landen F-16's gaan leveren aan Oekraïne. Wel is duidelijk dat Nederland en Denemarken verantwoordelijk zijn voor de vliegtrainingen. VVD en CDA willen dat Defensie verantwoordelijk wordt voor het bewaken en beveiligen van kabels en leidingen op de Noordzeebodem. Het kabinet onderzoekt of dat kan, maar heeft er nog geen knoop over doorgehakt. Voor de kust lopen veel belangrijke kabels voor bijvoorbeeld internet- en windmolenparken. En die zijn volgens de politieke partijen te kwetsbaar. De militaire inlichtingendienst, MIVD, waarschuwt al langer voor sabotage op de Noordzeebodem. Het kabinet kondigde eerder aan dat de kustwacht vaker zou worden ingeschakeld, maar die heeft het heel druk. Boef is dit jaar de grote winnaar van de Funix Music Awards. De rapper nam bij de uitreiking in Amsterdam vier awards in ontvangst. Onder meer voor beste mannelijke artiest, beste rapper en beste sociale media. Ook Broederliefde viel in de prijzen. De hip-hopformatie kreeg de prijs voor Beste groep, Beste album en Beste nummer. Jade Lauren won de prijs voor Beste vrouwelijke artiest. De Phoenix Music Awards werden voor de tiende keer uitgereikt. Het weer. Vannacht is het helder en het koelt flink af. Landinwaarts wordt het zo'n 4 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Ook het Pinksterweekend verloopt zonnig met temperaturen die op zondag kunnen oplopen tot lokaal 23 graden. Maandag iets meer bewolking en een paar graden koeler.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 To fill you back De zomer is jouw keuze ZFM mm -hmm. a scrub is the guy is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 But you don't hit me though, no I never thought come give you all my love if you treat me right baby I'll give you everything radio, Dit is the